De brandweer heeft begrip voor het plan van Donner. De beveiligingsbedrijven zijn er juist verbijsterd over... en waarschuwen dat er bij een brand meer slachtoffers zullen vallen. In Nijmegen is een overval op een juwelier geëindigd in een bouwput. Twee overvallers probeerden de eigenaar van de juwelierszaak te overmeesteren... toen hij vanochtend zijn winkel wilde openen. Een van de overvallers raakte met de eigenaar in gevecht... waarbij ze in een naastgelegen bouwput vielen. De juwelier werd meerdere malen geslagen. Hij moest naar het ziekenhuis. De overvaller wist uit de bouwput te komen en vluchtte samen met de andere overvaller en een derde dader op een scooter. Van hen ontbreekt elk spoor. De overvallers hebben alleen een tas van de juwelier meegenomen. Uit de winkel zelf is niets gestolen. Twee weken geleden werd in Nijmegen ook al een juwelierszaak overvallen. Buckingham Palace heeft de volledige lijst van genodigden bekendgemaakt... voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Er waren al namen uitgelekt, van bijvoorbeeld voetballer David Beckham... en popster Elton John. En nu blijkt ook de acteur Rowan Atkinson, van Mr. Bean... en soulzangeres Joss Stone tot de genodigden te behoren. Er gaan in totaal 1900 mensen naar het huwelijk volgende week vrijdag. en Ook koningin Beatrix is uitgenodigd, maar ze heeft afgezegd... vanwege Koninginnedag de volgende dag.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 Goedemiddag, welkom terug. Vanuit Carré zenden wij uit. We zitten hier tot half vijf. Micheline van Houten, die maakt muziek. Prachtige nummers van Bril, die giet ze in een volledig nieuw jasje. Daarover gaat ze straks iets meer vertellen. En behalve dat gaat ze natuurlijk ook nog een keertje zingen, toch? Ja. Heel fijn. Ergens heel ver klonken, ja zeker, Want het is echt waar hoor. Verder aan tafel, Roland Kief met een drietal klassieke cd's. Ik neem aan dat de Matthäus daar nog ook nog bij zit, of niet? Kan nog net, nog kan één dag. dagje. Ja, mag ja, nog eens. In Nederland kan het nog net. Maar als je in Italië op vakantie bent in de zomer... kun je zomaar tegen een Matthäus aan persoon aanlopen. Is dit, uh, dat is heel normaal. Ja, Jan uh, Rot, jij zit hier vanwege vertaling en hertaling van ja. onder andere Matthäus. Ja, het is ook heel jammer dat die Matthäus alleen maar uh, in, in deze periode ja. wordt gedaan. Wat het is. Prachtig, prachtig ja. werk. Ja. Waarom zei je dat... Uh... Nou, dat is ook wel weer goed eigenlijk. Ik bedoel, net als met asperges. Ik heb hem ook in de kast staan. Nou. Maar ik, ik voel me altijd een beetje gegeneerd... als ik hem op een ander moment dan zo rond deze paas sta. Oh, ik ja. draai de mijne elke week. Ja? ja. Elke week met hees. Ja. Je moet gewoon zorgen dat je uh, koude korenwijn hebt. Ijskoude korenwijn. Korenwijn en, en, en dan en vooral haring, de koren. Dan, uh, ja, goed, met ja, aan ja, dat kan. Uh, Bruno van Moer, Kijk, zit hier um, vanwege de prachtige tentoonstelling... en het boek dat is samengesteld over, uh, over uh, uw vader... Miel van Moerkerk, fotograaf, filmer ook. Uh, heeft u ook iets met de Matthäus of uh, in het geheel niet? Hij heeft uh, heel veel met klassieke muziek. En de Matthäus-passioen in bijzonder heeft hij gebruikt voor zijn film volgend jaar in Holesloot. Kijk, en die film die heeft ooit een uh, kalf gewonnen ook, toch? Dat klopt, in 1983 heeft hij de Gouden Kalf gewonnen. En in het begin uh, komt er iemand uit een kerk lopen. Die kerkdeur gaat even open. En dan schalt het koor Barwam en, en dan gaat de deur weer dicht. Ja, ja, barabam is het uh, dat is een heel, heel kort. Een heel vers, vers, Barabas. Ja. ja, dat heeft iedereen. <laughs> ja. Ja. Goed. Uh, uh, ik ik uh, stel voor dat we eerst even naar de muziek gaan luisteren. Micheline van Houtem, die wederom een prachtig nummer van de Bril uh, gaat vertolken. Dat heet Dikkeer Lacket. imposible rêve oh. porter le chagrin de départ brûlé d'une possible fièvre partir où personne ne part aimer jusqu'à la déchirure en met, même trop, même mal. Tenter, sans force et sans armure, d'atteindre l'inaccessible toi Mij me tro, mij me maal, om Van de, uit de, de man van La Mancha, van de Jacques Brel, met de Erwin van Lichten op de gitaar. Micheline van der Houten die, uh, spoedt zich nu even trapje af, trapje op naar hier, naar de tafel, om even plaats te nemen. Hey, dag, Hans. Ja, dag kijk, ze, daar Hans, dag iedereen. Goedemiddag. Ja. Uh, uh, ja, dat was een fraai nummer. Ik wil nog even met je terug naar dat eerste nummer met, uh, met uh, Erik de Jong, uh, spinvis daarbij, wat we in het vorige uur hoorden. Ja, uh, Erik heeft het duivel vrouwelijk gemaakt. ja. ja. Maar uh, hoe komt die samenwerking met hem tot stand? Is dat um, kwestiever... was sinds mijn vorige plaat eigenlijk. Mm -hmm. um, we waren uitgenodigd, als ik mij niet vergis, was het in Opium, alle twee. En toen... Um, toen is hebben er we... iets moois ontstaan. Ja. <laughs> en dan um, heeft hij mij geholpen als secret sound agent bij mijn eerste plaat... die ik met Erwin gemaakt heb, Chocolat. Uh -huh. Dat was een Engelstalige plaat met veel originele nummers. En daar heeft Erik allerlei gekke, typische spinvisgeluidjes aan toegevoegd. En dan heb ik hem nu gevraagd uh, of hij voor mijn breilplaats ook uh, een kleine bijdrage wou leveren. En dan heeft hij de stem gesproken van de duivel. Ja, prachtige Lin. toevoeging is dat. Hè? Ja, niet dat jouw stem niet mooi is, maar, maar het is een, het, het, het het is een heerlijke kerel. Ja, prachtige ja. muzikant. Ja, ja, ja. ja, ja. ja ook een prachtige mens hoor. Hmm. Fijne, fijne man. Kijk, fijn. Um, uh, net terug uit Australië, waar ik dat brel repertoire uh, het ook goed doet. Ja, zeker. Um, nou, brel is toch wel. Um, gekend uh, in Engelstalige gebieden. Mm -hmm. um, dankzij uh, Jacques Brel is Alive and Well and Living in Paris. Of het nummer L'Aquette dat ik nu net gedaan nee, heb. Ja, dat komt algemeen. uit Men yeah. of La Mancha. Yeah. He, yeah. Yeah. Sprekende over vertalingen, uh, Jan. Mm -hmm. uh, Brel heeft... Uh, nadat hij de planken verlaten had als zanger... nog een carrière gehad ja. als uh, acteur op toneel. Ja. En toen heeft hij de rol van Don Quixote gezongen in Man of La Mancha... en alle vertalingen gemaakt in het Frans. Ja, want de, de, zijn acteurswerk in de film, dat was niet zo'n succes, hè? Nou ja, wow. ik hou van brel op alle vragen. <laughs> <laughs> het maakt allemaal niet uit. Ja. Ja, ik ben niet de juiste persoon om daarover te praten. <laughs> <laughs> nee, want het is uh, constant in, je, in jouw carrière. Het is, het is... Ja, dat is waar. Maar bijvoorbeeld in nieuw zeeland kennen ze natuurlijk ook uh, de vertolkingen van Scott Walker. Of uh, Bowie heeft ook ja. uh, Amsterdam gezongen. Ja. Of die hele aparte vertaling van Le Moribond, We Had Joy, We Had Fun, We uh, Had Season, season sun. In Ja. Yeah. was een nummer één hit, hè? Timmy, uh, Tommy, Tommy. Terry Jacks. Terry Jacks, ja. Ja. Ja. ja. Ja. Dus veelal gebeurt het dat ik uh, de Franse originele teksten zing. En, en dan, dan zeggen ze van hey, dat? Uh, het Australische of, yeah. of for that matter um, New Yorkse publiek hoort de vertalingen in hun, in hun hoofd. Mm -hmm. want, want thuis in New York kun je ook nog steeds... Uh... Ja, New York is ondertussen niet meer thuis. Nee? Uh, ik ben daar acht jaar geweest, maar ondertussen ben ik mama van twee kleine kindjes. En, en dacht, dat is hier in stad, Nederland uh... gebeurd. Ja? ja, dat je de grote stad achter je laat zien. Ja, ja. Wa, als, als je dan ergens naartoe gaat, dan denk ik dat Amsterdam wel... Uh, Old Amsterdam, Nieuw Amsterdam. Hmm. wel een goede opvolger kan zijn. Ja, ja, goed. voor man en kinderen. Ja. <laughs> wat, wat, waar, waar uh, overigens, een vraag dus door, Johan Rot. Heb je ooit het werk van, van Brel ook uh, vertaald? Nee, er, zit, er zijn zoveel mensen daarmee bezig. En, dan, om daar nou uh, meer in die vijver te springen. Dat, dat, is, uh, dat uh, je wil je onderscheiden. Ik heb één keer als grapje heb ik een, heb ik Le Moribond. echt een totaal andere tekst gemaakt. die ontzettend goed klinkt. Maar, uh, wordt het ja, wordt het nee, blijf je hier of ga hier mee. Dat is omdat iemand liedje wou doen in een nichte tent was dat en toen, uh, dit is wel een, nog wel een feest, feestnummer geweest ja ja, ja. ja, ja. ja, ja. maar uh, nee kom, uh, dus, er zijn andere Belangrijker voor mij op dit moment. Ja. De wereld kan wel een nieuwe vertaling van Le Moribond gebruiken. Kijk eens aan. Ik weet het. Ik, ik, <laughs> we doen het op uh, later. Ik ben, uh, ik ben nu met andere dingen. Nou, ik denk dat hier misschien toch wederom aan tafel oh. bij Opium iets moois ontstaat tussen ja, jouw Rot en Michelin van Houten. Wie weet. Nou, we, we, we houden we in de gaten? Krijgen we nog een derde nummer van jou straks? Ja, zeker. Met uh, de Vleugels waarop ik vlieg. Erwin van Licht op gitaar. Die ja. de plaat geproduceerd heeft. Ja. Ja. Doen we er zo meteen nog eentje okay. voor jullie. Oké, fijn. Heel fijn. Dus dat, daar verheugen we ons alvast op. In de tussentijd ga ik dan wel even wat gesprekken voeren hier aan tafel. Is dat goed? <laughs> Dankjewel, Micheline. Uh, kan ik nog wat data noemen? Ja, dat kan ik. Ik kan je wat data noemen. Uh, het nieuwe album uh, La Muziek is verkrijgbaar via je website. Michelinmuziek.com En live 11 mei bij het dinerconcert in restaurant Oporto in Nijmegen. 1 juli een optreden op de parade in Den Haag. Meer informatie op onze site opium.avro.nl Dit is Radio 1 Opium. Hij verkeerde in de kringen van Man Ray, Dali, André Breton... was een van de Nederlandse eerste surrealisten, fotograaf. Eh, fotografeerde Vestijk, Reven, WF Hermans, was tv-maker... won een gouden kalf, daar hadden we het net al over voor de beste korte film. En toch weten nog weinig mensen wie Emile van Moerkerken was. Een retrospectief in het Fotomuseum Den Haag gaat daar gelukkig verandering in brengen. Er is zijn uh, zoon, Bruno van zoon dus... die uh, heeft met Minke Vos een monografie samengesteld over het werk van uh, zijn vader. Je inleiding uh, uh, begint met een, uh, een verhaal over een blindemansstok die altijd uh, achter in de auto meeging. <laughs> hoe, hoe zat dat? Um, vanaf de jaren zestig gingen we, toen ik ben geboren in 61... en we maakten regelmatig tochtjes in het land, in binnen, binnen en buitenland, ook naar Frankrijk. En altijd lag er achter in de auto een blindemansstok. En uh, er was ook wel altijd een zonnebril aanwezig en uh, een filmcamera, maar dat was minder zichtbaar dan die stok. En het hoort echt bij de vaste, vaste attributen van die auto, net als de krik en de gevarendriehoek. <laughs> en het kon namelijk zomaar zijn dat je ergens onderweg, uh, in het buitenland of uh, waar dan ook, een uh, mooie locatie tegenkwam waar, je een, uh, waar een passage van de blindeman moest worden gefilmd. De blindeman? De blindeman. was het uit. Het was een, een project van mijn vader. Hij was al sinds de jaren dertig ge geobsedeerd door blinden en door zien. Het was echt een, hij was altijd bezig met, met kijken. Want hij had ooit een film ook gemaakt over, over blinden, hè? Toen? Klopt, in 1937, ja. Lichtende verte. En uh, later heeft hij ook nog contact gehad met, met blinden op blindeninstituten. Dus hij was daar altijd ge door geobsedeerd. Mm -hmm. Hij zei ook altijd dat hij liever doof dan blind zou willen zijn, omdat hij dat kijken zou hij zeker missen. Ja. Maar goed, die, die stok die lag achter, altijd achter in de auto, want hij was bezig al vanaf de jaren zestig met een blindemansfilm. Die ging over een blinde man op weg naar Holy Sloot. Holy Sloot is vlakbij Amsterdam. Ja. En uh, die, die, die film is eigenlijk een aaneenschakeling van korte scènes waarin hij zelf als blinde man loopt, uh, van, van rechts naar links door het beeld. Mm -hmm. En pas op het eind komt hij dan uiteindelijk net niet aan bij Hodesloot. Hij haalt het uiteindelijk niet. Het is een soort limiet die naar een soort asymptoot nadert, maar die ja. het eigenlijk net niet haalt. Ja, maar dat betekent het dus dat onderweg, toen waren jullie met vakantie... en dan was het ineens van, uh, jongens, pak de camera, pak de stok, want we gaan even wat opnemen. Nee, papa, nu niet. Ging het zo? Of... Daar, daar kwam het een beetje op neer, ja. Niet, uh, niet zo direct, maar uiteindelijk uh, werd het wel gedaan... En die film die is uiteindelijk in 1983 afgekomen, want het was wel een langslepend project. Mm -hmm. in, ja. nog, Jij hebt ervoor gezorgd dat die, die film er uiteindelijk gekomen is toen. Nou, ik heb hem in eind, begin jaren 80 ben ik er wat gaan opjutten. Van het moet nou eens een keer af. Je bent nou al zo lang bezig. En toen hebben we in 82-83 de laatste sleutelscènes gedraaid. Vooral in Nederland en mm -hmm. Frankrijk nog. En uh, die is hij toen gaan monteren. En, uh, en toen uh, uiteindelijk. Uh, ja. Ik kwam het op tijd af. Voor, maar, maar dat is wel toch mooi, want je vader gaat dus, uh, neemt overal die stok mee... maakt die opnames, maar dan moet jij uiteindelijk zeggen van... laten we er ook een project van maken. Tekent dat een beetje jouw vader hoe hij, um, hij werkt? Nee, want het project had hij zelf al wel gedefinieerd. Oh, toch wel. Hij ja, was wel duidelijk met iets bezig. Hmm. Alleen als je een verzameling maakt van filmopnames... dan kunnen het er ook nog honderd meer worden. Dus maar je, je moet ergens stoppen. Je moet ergens stoppen, ja, precies. Ja, ja. Wat was het voor man? Ja, hij was, uh, was echt een humorist. Hij was, had lol in het leven, hij hield van feestjes... Hij was altijd bezig met lollige dingen doen. En, uh, en uh, waren we waren heel vaak samen op pad. Dan gingen we foto's maken en dan gingen we gekke dingen opzoeken of of... Uh op straat kijken met een, met een raar uitzicht... wachten tot, tot er bepaalde mensen voorbij komen... om het allemaal nog mooier te maken. Klinkt wel als al iemand die heel erg al, bijna altijd met zijn werk bezig was, of niet? Uh, Want feestjes, hij heeft ook heel veel feestjes gefotografeerd... zie ik in het boek. Ja, dat klopt. Hij, hij hield wel van feestjes. Maar hij was inderdaad altijd met zijn werk bezig... maar alles was ook zijn werk. Hij was, zoals je al zei, fotograaf, cineast, uh, psycholoog... Uh, televisiemaker, schrijver. Kortom, wat niet eigenlijk... Hij was alleen geen, niet echt commercieel. Hij was geen handelsmens. Nee, hij heeft hem dat opgebroken? Uh, nou, hij had heel graag uh, geld willen hebben gehad... voor een uh, echt een grote film te maken. Uh, misschien wel in, uh, in Hollywood. Ja, ja. Waar Holy Sloot naar verwijst. Holy... Oh, die ja. <laughs> ja, nou ja, dat eerste kalf, dat was dan al binnen. Dat, is dat, dat was al binnen, maar goed. Dat, uh, daar zaten geen miljoenen aan vast... met nee. een opdracht voor een nee. leuke film. Nee, nee. Niet, niet commercieel uh, zeg je. Maar hij heeft wel bijvoorbeeld in de jaren zestig... Heeft hij dat je, lang na die surrealistische periode heeft hij uh, zowel voor de strijdkreet... als voor het uh, erotische blad Gandalf gewerkt. Dat, dat klinkt alsof je dan heel er, uh, hoe heet het, commercieel wel denkt van... daar kan ik geld mee verdienen. Of um, ik geloof niet dat uh, nog, nog door strijdkreet nog uh, nee, uh, Gandalf... Dat met grote bedragen uh, over de brug zijn gekomen. <laughs> dat is meer voor de aardigheid. Ik denk dat het voor de aardigheid was, ah, ja. ja. ja maar, Vooral maar, Gandalf. Ja. Um, ik was gisteren bij de tentoonstelling die, die vandaag wordt geopend vanmiddag. Dus je moet straks in vliegende vaart ook naar Den Haag toe. Um, uh, en daar sprak ik uh, Wim van Sinder. Hij is de, de, de, ja, de, de conservator van het, uh, van het uh, fotomuseum daar. En ik uh, heb hem gevraagd naar de... Ja, zeg de Historisch, kunsthistorische uh, plaats van je vader. Daar gaan we even naar luisteren. Van Moeikerk is heel moeilijk te plaatsen... in de Nederlandse fotogeschiedenis. Het is een eenling. Een een hij is uh, een van de weinige fotografen... kunstenaars geweest die zich met het... Uh, surrealisme heeft ingelaten in de jaren dertig. In die zin erg uniek. Heel speels, had een speelse geest. Uh, was heel creatief. En ook uh, anti-autoritair. Uh, en uh, hij heeft gewoon alles uitgeprobeerd. Het enige is wel, is dat hij... En dat, dat kenmerkt zijn rustloze geest. Um, dat hij nooit uh, heel lang op iets door is gegaan. Dat, dus dat hij heeft veel gedaan, maar eigenlijk uh, weinig met. Uh, in weinig, weinig dingen is hij doorgegaan, hoor ik van Zinderen zeggen. Is hij, dat, uh, wil hij gewoon dat, alles? Of, of? Ik denk dat hij alles wil. Uh, dat heb ik ook van hem geërfd. Ik uh, wil ook van alles, ik doe ook van alles. Maar je fotografeert ook eens. En ik ga ook te weinig door in, uh, mm -hmm. in alles. Ja. Echt een generalist was hij, ben ik ook. Je bent ook degene die uh, begonnen is met het doorspitten van de negatieven? Dat klopt, het was een enorm werk om al die uh, nou, iets van 30.000 30 uh, negatieven door te spitten. Veel ook was, uh, zat door elkaar. En het was, uh, dus dan weer was het thematisch geordend en dan weer, dan weer chronologisch. Mm -hmm. En soms waren dingen ook uh, gekuist, om het maar zo te zeggen. En het, ja. het was heel leuk om op een gegeven moment de volgorde van foto's te gaan achterhalen. Bijvoorbeeld bij een portret van een stel billen. kom je dan op een gegeven moment achter. Van wie zijn die billen, denk je dan? Ja, op een gegeven moment kom je dan achter als je alles uitzoekt. van. Nou, dat was dus die en die. die je op andere foto's dan ook gewoon. Ja, ja. Op, een, op een ander portret ziet. Ja, moet je dan ook gaan checken of dat inderdaad iemands billen zijn? Of hoe werkt dat, dat dan? Uh, dat gaat niet meer, want het zijn allemaal foto's uit de jaren 30. Ja, en de die mensen, mensen zijn. Er niet meer. Ja. Nou, ieder weet ik ze niet te vinden. Hmm, ja. Dus, dus uh, dat, dat is veel werk geweest. Ben je ook op verrassingen gestuurd? Dat je dacht van, hey, ik wist niet dat mijn vader dat ook gedaan had. Um, ik ben niet echt op verrassingen gestuurd... omdat ik het meeste werk wel gezien had. Ik had het alleen nooit precies uh, op volgorde gezet en, en goed bestudeerd. Ik heb dus niet heel veel nieuwe beelden gezien... die, die ik niet ook twintig jaar geleden al wel eens hmm. gezien had. Een heel bekende foto van je vader. Dat is een foto, uh, op de foto op de Lindengracht in Amsterdam. Met, daar zie je een, een soort luifel van de winkel. Hier is Masters Voice erop. Ja. En daar zijn... Oh, heb je We hebben hem, hem net gezien. Jan ja, Rot, kun jij hem beschrijven? Want je hebt hem toevallig. Je hebt het boek voor je liggen. Ja, het is een, een, ik moet naar nou weer terugkijken. Het is in 1956. Daar staan mensen voor een platenzaak te dansen in de Jordaan op de Lindengracht. En Nee, lunchpauze in de Jordaan is het. Ja, trouwens. het is. Mooi is, het zijn, zijn meisjes in, in een soort stofjas. Die Kijk. komen uit, uit de fabriek of weet ik veel. Waarvan ja, ze, ik geloof dat ze uit de fabriek komen. Ze zijn In de lunchpauze zijn ze aan het dansen bij die platenzaak. Met heel groot His Master's Voice op, ja. de, op de luifel. En het uh, leuke is ook dat deze foto die hangt levensgroot. En daarmee bedoel ik dus ook echt uh, 2,5 meter hoog. Ja. Hangt die op de tentoonstelling ja. zodat je mee kan gaan dansen met deze mensen. Maar dat dit... zou wel Johnny Jordaan zijn, want uh, die zat ook op dat label. Ja, waar ze op aan dansen zijn, bedoel je? Ja. ja dat zou zo maar kunnen. Ja, ja. Uh, um, mooi is, dit, dit is een foto die is heel bekend. Maar misschien zullen niet veel mensen het aan je vader gelinkt hebben. Is dat een beetje ook de, de, de geschiedenis van zijn leven? Dat, hij is wel bekend als fotograaf, maar nie, niemand kent hem echt. Hij is in is kleine kring bekend. Hij is inderdaad uh, ja, niet super bekend. En ik hoop dat, dit, dat deze tentoonstelling en dat fotoboek. en er is trouwens ook een dvd uit, dat hij uh, wat eraan gaat veranderen. Uh -huh. En zijn surrealistische periode, hij heeft, uh, als een van de weinigen is hij daarmee in Nederland uh, bezig geweest. Hij, heeft, hij is ook naar Parijs gegaan, naar André Breton, om in, in een blad gepubliceerd te worden. In de Minotaur, ja. Ja, dat, dat lukte niet echt. Ze uh, niet... kregen een beetje ruzie. Ze kregen een beetje ruzie, dat was in september 1938. Toen was Breton, die was net in, uh, in Mexico geweest, daar had hij uh, Trotsky ontmoet, die daar ook zat. En die hadden... En die, um... Uh, die, wil, die wilde graag dat uh, Van Moerkerk uh, meeging in het trotskisme En daar had, die, daar had Van Moerkerk niet zoveel zin in. Aha. en die uh, daardoor bekoelde het een beetje. En toen is het niet gelukt. Nee. Maar hij heeft alsnog wel... Want hij, dan is hij wel toch zo doortastend geweest. ook vasthoudend. Hij heeft uiteindelijk wel een beetje voet aan de grond gekregen in Parijs. Uh, ja, hij heeft uh, in Parijs uiteindelijk een enorm netwerk opgebouwd. Van allemaal uh, van, van dat soort mensen. Niet, niet Breton dan echt. Maar wel Brassai. Uh, is een goede vriend geworden heeft. Dalí ontmoet. En, uh, en Man Ray al eerder. En, uh, en, en schrijvers ook later nog. Hm. Dus uh, heeft hij zeker goed voet aan de grond gekregen. Ja. En meegenomen naar Amsterdam. Ja. Was dat ook een leuke vader eigenlijk? Hij was heel gezellig. <laughs> het was, uh, ja, we hebben ontzettend veel lol gehad samen altijd. Ja. Op reizen en met uh, leuke dingen doen. Ook een beetje dat uh, surrealisme wat we dan in de jaren tachtig een beetje weer gingen nadoen. Samen objecten bouwen en gekke dingen. Dat was hartstikke leuk. Ja, ja. De, de, je, hebt, uh, je voorwoord uh, in, het, in de catalogus. Uh, eindig je met. De puzzel is nog niet af. Er zijn nog vele aangetoonde, doch onontgonnen reserves. Wat bedoel je daarmee? Um, het archief dat, uh, bestaat uit negatieve. waarvan het grootste deel op, ook uh, in afdruk uh, beschikbaar is. en contactjes. Mm -hmm. maar ik stuit ook af en toe op negatieve waar geen afdruk van is. Ah. En uh, dat is dus moeilijk zoeken. Dus in al die. Uh, in al die mapjes. Dus dat krijgt nog een vervolg. Uh, dat zal zeker een vervolg moeten krijgen. Oké, okay. nou ik wens je een, een prachtige opening uh, straks in, uh, in Den Haag. Niet Dank dan. je wel. Dank je wel, Bruno van Mooijkerker. Emiel van Mooijker, retrospectief. Tot en met 4 september in het Fotomuseum Den Haag. En bij de jonge hond verscheen de monografie van Van Gemaakt door Bruno dus en Minke Vossen. Dat is echt Prachtige een, foto's. Echt een heel ja. mooi boek. Maar het lijken inderdaad wel tien verschillende fotografen. Ja, hè? Ja, ja hij heeft zoveel zo kanten. Ook de, de schrijversportretten zijn prachtig. Uh, die er tussen zitten. Ja, ja, Hermans, Ja, bij, uh, het een het jonge Carmichael, Dat heb ik nog nooit gezien. Ja, ja ook, ook zoiets. Ja, erg ja. mooi. Heel mooi. Hij trots zijn geweest als hij het nog had kunnen zien. Ja, ik kan me voorstellen. Goed, een citaat. Alle rokjes samen zorgen ervoor dat de zon zich al om half elf gewonnen geeft... en haar temperatuur opschroeft naar 13 graden en twee uur later al naar 18 graden. Uit de wind een heel klein beetje, maar, maar toch, uit de wind kan het makkelijk 20 graden worden. Voilà, rokjesdag. Citaat van Martin Bril. Gisteren was het twee jaar geleden dat Martin Bril overleed. De man die de term rokjesdag populair maakte. Het was een inspiratie voor deze komische kleinkunstenaars... die een gelijknamig liedje maakten over misschien wel... De mooiste dag van het jaar. De 80 seconden van. De Gebroeders Freds. Ah. Rokjes dag zo fijn. Meisjes lacht dichtbij. Het zijn de ogen van een bril waarmee je kijken moet. Soms al in maart, vaak pas in april. Maar vroeg of laat, het is het altijd waard. Alsof er zout over een nacht ijs is gestrooid En de stad tot een paradijs is ontdooid. Is het langer licht, hangt er iets in de lucht Wauw, vannacht is de winter gevlucht Vandaag is de dag waarop je hebt gewacht Je kijkt je ogen uit overal waar je loopt Naar al die vrouwelijke pracht die de lente doopt Rokjes, dag, zo fijn Je ziet het in één oogopslag Meisjes, gewacht dichtbij niet verwacht, rokjes dag zo fijn, je ziet het in één oogopslag, meisjes gelagd dichtbij, had echt niet verwacht dat vandaag al rokjes zou zijn, oh zo so fijn, oh zo so fijn, het is weer rokjes dag zo fijn, je ziet het in één oogopslag, meisjes gelagd dichtbij, had echt niet verwacht, Vandaag al rokjesdag zou zijn: wat een prachtige timing ook zo binnen de 80 seconden. Het waren Johan Frits: zang en Marcel Hartenveld gitaar en zang samen de gebroeders Frits. Ja, jongens, prachtig nummer. Uh, Martin Bril zou er denk ik blij mee zijn. Wat, wat, wat, wat hebben jullie met, met Martin Bril? Ik vond de columns altijd heel erg gek. En deze was me altijd nog heel erg bijgebleven. En ik had eigenlijk al heel lang dat refreintje in mijn hoofd. En toen zaten we samen in de repetitieruimte. En wat gebeurde er toen? Ja, hij zei, ik heb een nieuw ideetje, dat gooiden we op. En we werden er allemaal zo vrolijk van. We dachten, nou, voordat de zon doorbreekt, moeten we dat afhebben. Ja, ja. Mooie inspiratie je, Jullie kennen elkaar van de Kleintjesacademie. Klopt, zeker. Dan wordt het de gebroeders Freds. Dat betekent, Marcel, dat jij dus met meer je naam... De grappel heb gegooid. De heb gegooid. Ja. Ja. Ja, wat de luisteraars niet kunnen zien is dat ik natuurlijk een soort van... van halve Surinaamse creatie ben en Marcel echt Nederlandse. Dan Marcel wordt het niet. Nee, ik kan dat bevestigen. Ja, ja. ja. Ronald Kief die staat, die zit hier als uh, ooggetuige bij. Ja, het klopt. Ja. Dus we vinden dat die verwarring heel geestig. Dat als je dat ja, ja. ziet, dat je altijd hoort... Jullie zijn toch helemaal geen broers? Of zijn jullie broers? En dan, dan denken we, nee, maar... Waar, waar, waar leidt deze prachtige samenwerking nog meer toe, behalve tot uh, dit, dit hele vrije nummer? Nou, wij hebben samen een theatervoorstelling gemaakt. Daar zijn we op afgestudeerd uh, afgelopen zomer en die is uh, voor het volgende seizoen verkocht. Dus uh, wij staan vanaf september in de theaters met onze voorstelling onderweg. Ja, een vernieuwende voorstelling wordt het genoemd. Ja, dat zegt natuurlijk iedereen. Maar wat zit er Door ons bij? waarschijnlijk? Ja. Ja, ja. Waar zit hem de vernieuwing in? Ik, ik denk, ja, mag, mag ik? Of, ja, ja uh, ga je uh, Ik denk uh, uh, dat het, het vernieuwende aspect is, is... dat we echt proberen muziek en verhaal ineen te weven. Dus mm -hmm. dat het niet liedje, tekstje, liedje wordt. En, uh, uh, en dat we muzikaal wel, zowel muzikaal als op verhaal... Uh, evenveel nadruk proberen te leggen. En ik jullie hebben dat... wat te vertellen ook. Uh, ja, dat, dat, dat dat we. ja, ja, dat denk ik wel. Ja. De voorstelling gaat heel erg over, over onze generatie... en dat iedereen massaal gaat backpacken aan de andere kant van de oceaan... op zoek naar innerlijke revolutie. En, ja. uh, en de muziek is ook niet echt... we zijn niet echt op zoek gaan naar theatermuziek. Echt, we, gaan echt, we gaan echt rocken. Ja, okay. en, en hard ook. Dus ja. Dat, uh, ja, dat denk ik weer aan Acta de the maar dat is niet zo. Nou, rocken die? Uh, nou ja, soms wel. Uh, ik, ja. De vergelijking ja, wel. valt wel eens... Vierde ja, wil deze. We gaan het. We gaan het. En het zien. nummer komt uit, hè? Rockersdag. Ja, ja. We dit, zijn uh, er, er druk mee bezig. De echte platenmaatschappij. Zelfs, nou, we zijn, we, we zijn in een aanloop. Ja. Oh. Dus oh, volgende, ja. volgende week ziet het er nou uit... dat uh, rokjesdag, ook al schijnt dan echt al twee weken inmiddels de zon. zijn ja, dus ja, we net iets aan de late kant, maar de lente kan nog even, kan nog even mee. Ook oh, wel typisch iets voor ons. Want ik neem aan dat rokjesdag inmiddels toch al geweest is. He? Ja, maar het blijft het, blijft, uh, blijft het, het zomerse gevoel houden. Nog een keer. Ja, het is ja, elke, dag nog Rockjesdag. elke dag weer rokjesdag. Elke dag rokjesdag. Fijn idee. Goed, uh, jongens, veel succes. Dank je wel. Uh, uh, zeg ik nog even dat uh, jullie uh, op dat de met een z aan het meer te, te vinden is. En wij zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Dus als u ook iets over uh, Rokjesdag of iets herheil, anders, anders wilt, wilt brengen hier, uh, stuur vooral even een mailtje naar opium.afro.nl. Um, nog even, nog net op de val, voor het nieuws van half vier, uh, cultuurtips. Uh, Bruno van Moer, kijk, uh, iets gezien, gelezen, gehoord waar je heel enthousiast over bent? Um, niet, uh, niet speciaal recentelijk, maar uh, ik wil graag een tip. Maar, uh, mijn tip is eigenlijk om eens naar de sneak preview te gaan in Criterion... Hmm. Daar draait uh, elke week een... Uh, een Dins, nog, dinsdag uh, is dat, op dinsdag ja. is dat, daar draait elke week een, uh, een arthouse film... waarvan je van tevoren niet weet welke het is. En je hoeft dus ook nooit af te spreken naar welke film je gaat... en wanneer nee. en waar, want het is altijd hetzelfde. En je ziet eigenlijk altijd wel een, ja. uh, een film die de moeite waard is. Dus... Ja, altijd hetzelfde, maar toch elke week weer anders. Dat dan weer wel. Precies. Ja, goed, ja. dankjewel. Uh, Jan Rot, jij een, een cultuurtip? Ja, Matangi Kwartet. Het gaat ah. in mei uh, gaat, uh, een programma doen rondom Malen, met onder andere... De Kindertotenlieder in het Nederlands. In fantastische vertaling. Niks zeggen van wie je hem gemaakt heeft? Nee, en dat wordt gezongen door uh, Maarten Koningsberg. Oké. Okay. Uh, Roland Kief, Ja, ja Kief. vanavond in de Noorderkerk. Een sopraan, een 22-jarige sopraan, 23 jaar, komt uit Indonesië. En ik heb haar bij een auditie gehoord voor, voor een concours, een Vriendenkansheid de Buut. En van alles wat ik in de afgelopen tientallen jaren in concours heb gehoord, was dit waar ik echt van mijn stoel van viel. Echt een fenomenaal talent. Okay. Ze heet Bernadetta. Astari. En het is vanavond in de Noorderkerk met de cello-groep van het Koninklijk Concertgebouw. Oké, okay, Noorderkerk hier in Amsterdam. Goed, dank jullie wel. Ik praat zo verder met Jan. En, en we krijgen natuurlijk de, de, de klassieke muziektips van Roland. Uh, maar eerst even het journaal van half vier met Marielle Hageman. Tot zo. Radio 1, het NOS-journaal. De Amerikaanse luchtmacht heeft in Libië voor het eerst een aanval uitgevoerd met een onbemand vliegtuigje. Het doelwit is niet bekendgemaakt. Twee dagen geleden keurde president Obama het gebruik van deze zogenoemde predators goed. Er zijn in Libië nu twee van die vliegtuigjes beschikbaar. Ze kunnen aanvallen uitvoeren op de grondtroepen van de Libische leider Gaddafi.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 Het Britse Koninklijk Huis heeft een volledige lijst van genodigden bekendgemaakt... voor het huwelijk van prins William en Kate Middleton. Er waren al namen uitgelekt van voetballer David Beckham en popster Elton John. Nu is duidelijk geworden dat ook Mr. Bean-acteur Rowan Atkinson... en solzangeres Joss Stone tot de 1900 genodigden behoren. Koningin Beatrix heeft afgezegd vanwege Koninginnedag. Namens haar gaan prins Willem-Alexander en prinses Maxima naar Londen. En dat is nieuws op dit moment. Dit is Radio 1 Opium. Ja, opium. Met nog twee gasten hier aan tafel. Roland Kieft, die uh, zo dadelijk uh, meer gaat vertellen over een drietal CD's. die hij heeft meegenomen, klassieke CD's. En uh, Jan Rot als vertaler, hertaler van uh, veel klassieke schoonheid. Uh, er is een bundel verschenen die het meeste werk. waar de meeste zelf in een denkpoze <laughs> op uh, de voorkant staat. Dus de schrijft vandaag. Dus het eerste boek waar de vertaler op de voorkant ja. staat. En ik kwam met de foto, waar ik ook heel erg. Uh, ik zei tegen de fotograaf. Uh, van, ik, ik wil lijken of ik uit 1900 ben... en dat ik, er worden maar drie portretten van je leven gemaakt. En dus ik, wil ik ga kijken. Uh, dit is heel belangrijk, dit is voor het nageslacht. <laughs> ja. Zeker ironie zit er uh, in, maar ik vind het ook wel fijn... om dat woord ja. vertaler en zo. Dat ik, dat, ik, ben er heel, ik stond laatst in de krant ook van... Uh, de beste liedvertaler... of een van de beste, zo niet de beste liedvertaler. Zo. Dat, dat uh, hoor ik altijd graag, ja.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 De en zo geestig met veel seks. Maar vind je dat nog? Maar dan heb je ook wat. Het schuurt lekker op een goede, intelligente manier. En muzikaal is het echt een feestje. Maar daar kunnen we het echt heel lang over hebben. Deze week, klassieke muziek. Met de recensent van dienst Roland Kieft. Drie cd's. Uh, uh, Jan Willem, de vriend, die kennen wij van het uh, Combatimenten Concert. Maar uh, je hebt hem dit keer met een andere... Uh, ja, hij is ook uh, chef-dirigent van het Orkest van het Oosten. Ah. Dat in Enschede uh, zit. En hij was eigenlijk heel lang die ongelooflijke uh, muzikale barokjongen. Ook een geweldige verteller, echt, echt een ambassadeur van die klassieke muziek, maar eh, is nu een aantal jaren aan de slag, ook in Enschede, bij het Orkest van het Oosten. En die kwamen anderhalf jaar geleden met de BND, we gaan een complete Beethoven-cyclus, dus alle negen symfonieën voor cd eh, eh, registreren. Nou, daar viel ik niet van, van mijn stoel, maar dat moet ik terugnemen. Ik heb eh, van de week eh, de tweede editie eh, gehoord met Aha. de eerste en de vijfde symfonie. En die vijfde symfonie is zeg maar eigenlijk de symfonieën der symfonieën. Dat soundlogo, zou je kunnen zeggen, van de klassieke muziek. En het is echt, ik vind dit een van de meest opwindende, een van de meest geweldige vijfde symfonieën van Beethoven. Dan moet het toch wel wat zijn, hmm, zeg. Echt, ja, het is echt, uiteindelijk hoor je die Beethoven... Beethoven wordt vaak neergezet als die geprangde, moeilijke man... Hè, die het zo moeilijk had met het leven, met de mensen en alles nog wat. Maar in deze symfonie is het een en al dadendrang die je hoort. En het is zowel de dadendrang van de dirigent, van Jan-Willem de Vriend... Als de dadendrang van Beethoven zelf. Forte is forte, uh, uh, heel consequent, levendig is levendig. En hij gaat ook door alle conventies heen. Het is niet dat bedachtzame, het is niet, dat, niet Beethoven de denker, maar het is, het, het, nou, het, het is als een flippende kasket, het, ja. het alle kanten op. We, we, we gaan naar een stukje luisteren. We, we, we, is dat het begin? Dit uh, nou, uh, is het begin dus. Oké. Okay. Het is daar raak je ook een beetje buiten adem. Het heeft ook de spanning van... gaat dat orkest af en toe niet uit die bocht vliegen? Maar mm. dat, is, dat is adembenemend. Mm. Het, je, je wordt daarin gezogen. En nogmaals, ik zat een beetje met die wat sceptische rol van... ja, god, die vijfde pedo. Maar het is echt de uh, moeite waard. Zeer de moeite waard. Ik kan alleen ontzettend benieuwd zijn naar die andere, ja. andere symfonieën die symfonieën. Vind je het, het mooi, Jan, Jan? Ja, ja, ik, ik had alleen uh, ontzettend... dat je zit te wachten op de drums, een exceptie. Uh, ja, dat heb ik ook. <laughs> dat is uh, fifth, uh, inderdaad, ja. ja. Ja, dat is toch... Dat, dat is, het ja, hoor je een dat het dat, dat, dat in, in principe niet nodig heeft. Ja. Ik wil natuurlijk liever geen generatiegenoot van jullie zijn, maar uh, ik herken het wel als het gezegd wordt. Ja. Ja, ja, Rick van der Linden die dan met de orgeltje ja, erin komt. Ik wil nog heel even Landsberg. Jan Willem de Vriend, dat is, dat is een fantastische dirigent. En, en die is. Zich nog steeds verder aan het ontwikkelen. Um, uh, ik moet je wel zeggen dat Orkesten Enschede heeft zijn oren en ogen opengehaald. Ge opengehaald hoe ze hem binnenhalen. En al die anderen hebben in mijn ogen echt zitten pitten. Hebben ja, het nakijken? Ja. Tweede, uh, Henk Neven. Henk Neven, vandaag jarig. Uh, uh, lang leven Facebook. <laughs> Als ik het ook niet geweten heb. <laughs> uh, Henk Neven is uh, nieuwe ster aan het uh, firmament. Volgende. Uh, bariton. De afgelopen uh, half, half die kwart jaar heeft hij geloof ik is een beetje elke maandag een nieuwe prijs gekregen. De Nederlandse muziekprijs, nog recentelijk. Ja. En een bijzondere bar bariton. Ik denk dat het Jan zal aanspreken. Want het is in mijn ogen vooral. Ik zie hem vooral, ik waardeer hem vooral als liedzanger. Uh, uh, en eindelijk is iemand die, um, die daar niet um, zijn eigen uh, levenslied aan het vertellen is, maar die echt uh, is zich in emoties en in sentimenten verplaatst. En, en dat is echt een standbeeld waar zo langzaam. hij is te verstaan. Hmm. Ik hoor zo vaak zangers die echt geweldig mooi zingen. Geen ja. enkele twijfel. Maar dan heb ik het gevoel dat ze een soort fonetisch-achtige talen aan het spreken zijn. Ja, ik kom er niet aan ja. of het Russisch of Spaans is, in ja. veel gevallen. Um, een cd met muziek van uh, Schumann. Uh, dat om zijn, toch zijn, zich toch neer te zetten. Hmm. Overigens zijn eerste internationale release is dit. Uh, met uh, Liederkreis, dat is een van de grote cycli van, uh, van Schumann. Geweldig van Schumann is. Ik, ik, ik heb zelf Schumann leren kennen toen ik een jaar of 14, 15 was. En dat is de ideale moment om Schumann te leren kennen. Want het, is, het gaat over, over die, die, die, die, die paniek. Het gaat over het over, over geen tijd hebben. Het gaat over uh, die zoekt uh, Zeg maar de sentimentaliteit die je als 14-jarige hebt. Ik ben nooit meer kwijtgeraakt over. <laughs> uh, en andere, het andere deel van deze CD is muziek van Carl Leuwe. Mm. Um, niet te verwarren met Frederik Leuwe. Mm. Maar Carl Leuwen. En dat is een componist, eigenlijk een tijdgenoot van Schumann, die je er heel erg weinig hoort. Ik heb wel Victor Leuwe die... <laughs> Nee, dat is ook weer iemand anders. Uh, maar die Carl Leuwe, dat, dat zijn heel anders dan die uh, gedichten van, van Eigendorf. Dat zijn vertellingen. Dat is niet, dat is niet het sentiment of de, de emotie van een mens, van een man in veel gevallen bij Schumann. Maar dat zijn vertellingen. En ik vind het ontzettend knap dat Neven in staat is om die twee verschillen ook echt te maken. Laten we even luisteren. De Heimat hinter den Blitzenrot, da kommen die Wolken in. Aber Vater und Mutter sind lang es kennt mich dort keiner. Mehr. Bald, ach wie bald kommt die stille Zeit da Schuman, Henk Neef. Heb jij dit uh, toevallig? Jan Rot. Ja, ik, ik ga het toch vragen. Heb je Gaan dit je je ook verteld? Nee, dit, is dit niet. Dit ik dit? heb één uh, lied van leeuwen, maar Leuwe. Dit uh... ja. is Schuman overigens. Hè. Dit, ja, is, ja, ja, dit is ja, ja. In de ja. Vreemde uit de ja. Liederkruis. Ja, ja, maar inderdaad heel, heel verstaanbaar. Ja, verstaanbaar, maar ook met die. Er zit een soort distantie in, maar dat maakt het niet minder emotioneel. Bedoel, hij, hij zit daar niet, hij, het wordt niet huilerig. Hij nee, gaat daar niet in niet die tranen zo, nee. weg, wegzakken. Maar hij, ik vind het echt heel opmerkelijk: de, de zuiverheid van het sentiment. Met, sentimenten, met sentiment, niet sentimenteel. Ja, en vooral het verstaan, dat verstaan, ja. Banen. Daar zijn die liedjes ook voor bedoeld. Ja, ik zeg dat altijd: liedjes. liedjes maar, uh, ja. Het uh, is een zanger die iets vertelt. En dus als je is dat... Yes, you, dan heb je er niks aan. Nee, dan ben je weg. Nee, nee Het waren ook bestaande gedichten... Hè? Ja. Waar die onder muziek gezet mm -hmm. zijn. Ja, ja dan uh, derde, uh, de derde. De Matthäus. Je de, Matthäus de Matthäus meegenomen. Ja. Wat leuk. Ja, toch nog wel eens even onder de aandacht brengen. Dat, dat is echt een typisch Nederlands. Hè? Die, die enorme stortvloed... Uh, van Matthijs en Johannes... die je dan in de eerste twee weken voor... Van, uh, als je het een beetje slim uitkiest als tenor... kun je een jaar salaris verdienen... <laughs> in twee weken thuis. Ja. Uh, uh, die hebben ook gewoon twee euro achter in de auto liggen en dan, dan met die, die passie. deelt de rand mee. De... Uh, ja. Ik heb er eentje meegenomen, een gloednieuwe... Uh, door de Nederlandse Bach-vereniging... met, uh, met uh, dirigent Jos van Veldhoven. Uh, en uh, van Veldhoven is al sinds 1983, uh, de vaste uh, muzikale man van de Bachvereniging. Hij heeft waarschijnlijk meer Matthäus' gedirigeerd dan ik... Uh, waar mijn maaltijd in mijn leven uh, heb gehad, vermoed ik. Uh, dat is een grapje. Um, uh, uh, uh, voordat mensen mij voedingsbonden gaan sturen. Um, uh, uh, en wat ik bijzonder aan vind, sinds 1983... maar hij is nog steeds bezig met telkens weer die Matthäus tegen het licht te houden. Telkens weer zichzelf die vraag vraagstellend, wat is daar nou de bedoeling van geweest. Wat heeft hij bedoeld? Wat, wat heeft hij voor ogen gehad? En het is, daar, daar spreekt een soort muzikale vroomheid uit. Niet, niet religieuze vroomheid, maar mm -hmm. een soort muzikale vroomheid uit... Een soort, een soort dienstbaarheid en een soort... telkens maar weer blijven zoeken. Hij ziet eigenlijk muziek maken ook als een soort reis door een soort archipel. Je bent op een eiland, maar je bent nooit op je eindbestemming. Je gaat altijd weer naar het volgende eiland. weer nieuw idee, nieuw inzicht. Bijzonder hieraan is, is dat hij heeft gekozen voor een enkelvoudige bezetting. Dus niet... Met een groot koor, maar in dit geval met telkens individuele, alle, alle ook koorpartijen door individuele zangers. En dat is bijzonder. Ja. Want plotseling gaat dat instrumentale ensemble. en, en, dat, en, en, die, en die, het vocale ensemble gaat in elkaar grijpen. Het wordt, veel, het wordt veel gedetailleerder en daardoor ook doorzichtiger. En dat is wel bijzonder. En dat klinkt dan zo. En antwoord ook veel meer dan anders ja, lijkt te zijn. Ja, precies. En, en nu valt me ook weer op dat het alles krijgt eigenlijk meer relief. Hm? Uh, want als je met velen samen zingt, kom je altijd een klein beetje in een compromis. Terecht. Maar doordat het individueel bezet is, krijgt het meer relief... krijgt het meer eigenheid, meer accenten, meer individuele accenten... meer vrijheden. En ik vind dat eigenlijk buitengewoon aantrekkelijk. Um, dit is een live-opname vorig jaar in Naarden gemaakt. Dat is natuurlijk de Tempel van de Matthäuser. Dat is vijf uitvoeringen op een rij. En die zijn echt tot uh, al, al jaren van tevoren zijn die, uh, uitverkocht. Yeah. Dat is echt bijna, bijna business, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, maar ik vind die Jos van Veldhoven uh, toch een... een, een of toch, dat vind ik een grootheid. Dat vind ik echt een man die... die, uh, die uh, uh, ja, zijn uh, talent inzet eigenlijk vooral om een soort waarachtigheid na te streven. Ja, nou, ja drie prachtige cd's. Ik uh, vond het een genoegen. Ja, Jan al. heeft uh, matthijs ook uh, ja. uh, vertaald. maar daar Vier, Wat over vind praten. je hiervan? Ik, ik, ik hou wel van die kleine opvatting. Ik, heb, ik ben even de naam vergeten. Creech of zo. Ja, een jaar Creech, geleden. Creech. ja, Ja. Dan hoor ik dat voor het eerst. Ik vind het heel interessant. Ook in Nederland zou het leuk zijn. Omdat je dan gewoon nog meer op die tekst gaat letten. Precies. Ja, ja textueel wordt het ook. Bijzonderder, ja. ja, dankjewel. We zetten de titels uh, van de cd's op onze site opium.afor.nl. Dankjewel, Roland Kieft. Um, dan het derde nummer van Jacques Brel, uh, uitgevoerd door... jawel, Erwin van Lichten, gitaar en Micheline van Houten, zij gaat zingen. En het derde nummer, hoe toepasselijk, Amsterdam. Amsterdam, there's a sailor Who sings Of the dreams That he brings From the wide Open seas Down la Adam sada de of cries in a drunken down but in the port Amsterdam, there de marines who naissent la chaleur I'll swallow the moon Sur la tente des femmes, ils tournent, ils dansent comme des soleils crachés dans le son déchiré de la corde et orance Ils se le cou pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup la carne expire Alors la geste grave Le regard fier Il ramènent ramène leur batave jusqu'en Again, he drinks to the house. van krijgen, ...maar nu was het echt voorbij. Micheline van Houten de nieuwe CD heet La muziek. Ja, nu is het goed. <lacht> nu is het echt over. Dank jullie wel. Tien jaar geleden nam hij zich plechtig voor zijn leven... ...of in ieder geval een deel daarvan te wijden... ...aan het vertalen, hertalen van klassieke liedteksten. In zijn boek Meesterwerk zijn de resultaten daarvan gebundeld. Van Mahler tot Bach, van Stravinsky tot Mozart. Met alle grote klassiekers ging hij aan de slag. Jan Rot, u heeft hem al regelmatig gehoord dit uur... Uh, ja, waar, waar begon het eigenlijk allemaal mee? Het begon met Schumann ook. Had je hetzelfde als uh, wat Roland net vertelde over ja, die 14 veel, jaar? veel en... later. Nee, ik, ik, ik, was, uh, ik was klaar met eigen liedjes. Een beetje ik dacht van ik heb mijn, mijn, dat heb mijn eigen melodie heb ik wel op plaat gezet. En ik uh, was wel aan het zoeken en ik had toen popliedjes, dat ging allemaal goed. En ik draaide toen heel veel klassieke liederen, maar ik kwam daar nooit binnen. En uh, ik had op een gegeven moment wel malen tekst ook uh, vertaald. en er zelf muziek op gemaakt. Mm -hmm. En nooit die link gelegd dat je, uh, dat je die, die noten gewoon kunt vertalen. Als je dat, uh, en dat was met Schumann uh, begonnen ineens. Ik had dichterliefde liefde opstaan. en voor ik het wist was ik de dichterliefde aan het vertalen. En ik heb het toen. Uh, twee nummertjes. En toen, toen meteen mijn pianist gebeld. Kun jij Schumann spelen? Ja, natuurlijk. En uh, nou, we zitten volgende week in Antwerpen. Uh, Daar kan niemand ons <lacht> zien. Uh, we gaan twee liedjes van Schumann doen. En uh, dat, dat, ik vind het nog steeds een van de hoogtepunten van mijn... Ik ben toen zo'n maand echt in mijn kelder ondergedoken... en ik ineens... Denk, dit kun je gewoon zingen. En dan, hmm. Als dichters nachtjes wenen, dan zijn ze gewoon aan het werk. Het is niet precies wat uh, Heine er staat, maar ik uh, eerst kijk wat Heine zegt. En het, dat is voor, uh, in het Duits is dat, dat bruist en alles prachtig. Een fantastische dichter. Maar in Nederlands wordt het heel gauw albollig met allemaal verkleinwoordjes. En, en dan, denk je, dan moet je dan, uh, diezelfde sfeer. En, en ook de, die, die mensen, de jonge mensen zijn dat. Het is geen oude muziek. Heine was 21 of zo, toen hij die gedichten maakte. En Schumann ja. was 28 toen hij die muziek maakte. En dat je dat probeert uh, al dat stof eraf te blazen. En, en van jezelf te maken. Want dat is. Uh, daar het, ik, ik doe bijna alles in dit boek, 400 pagina's, alleen die Stravinsky. Hm. was echt een opdracht. Dat ja, waren uh, onbekende liederen en sorry. de rest. Ik maak het eerst en dan zoek ik iemand uh, die dat wel gaan uitvoeren. Ja, want het uh, is wel leuk dat je Stravinsky doet. want uh, dat gaat een hele andere kant op. Dan heb je het over Donald Duck. Ja, nou ja, dat is dus Cellus en Dat is een eider eend. Weet ja, dat, maar wordt... dat is een dus... eend. dat is niks. En dat wordt dan Donald Duck, Donald Duck, ga Rusland uit, Donald Duck. Ja. En dit, dan heb je de dus Dat is met een S en een S. C -S dus die, ja. die voorruim, die heb je dan met Donald Duck. Je hebt het in ieder geval over een eend. En het, het gaat over uh, een eend die op, in de verkeerde vijver zit. Dus als je dan over, Do uh, over Donald Duck uit Moskou weg... dan heb je ook dat land erbij. Ja, dat is niet zomaar van het eerste het beste wat ik doe. Er uh, dus is ook een relatie tussen Stravinsky en uh, Walt Disney. Is dat zo? Dat, ja, Fantasia. Ja, hij is naar Amerika. Is Fantasia, ja. Ja. Dat, is, dat is dan een onderliggende <laughs> gedachte. Je hebt zojuist een legitimering aan ja, ik, ik ken de Fantasia ook goed. En ik denk, oh, dat, dat uh, had Stravinsky leuk gevonden. Ja. Zo denk ik niet hoor. Maar wel dat je die, die, die linker leuk vindt. Maar die, uh, mijn zorg is dat het, dus, uh, het is een soort kinderliedje ja. waar een gegeven in zit. En dat je dan uh, met, met Katrien en Kwik, Kwek en Kwak, want dat heb je ergens nodig. En een sik, shok, zak of zoiets. Dat je oh, dat past dat precies. En zo ben je gewoon um, dagen, weken of soms maar een paar Uur bezig. Maar dat betekent dus dat je heel erg naar de klank luistert ook. Van, ja, en van, de structuur. De want het gaat. Eh, kijk, op, op papier kun je. Dan zou ik waarschijnlijk gewoon letterlijk vertalen. Want dan heb je helemaal geen last van als er staat woerd of eider eend. Maar je kunt het niet zingen. En het, het, is, dan, het is dan minder. Dus ik moet steeds hebben waarbij ik eigenlijk. Op het moment dat ik het hoor gezongen. dat ik vergeet dat het in een andere taal is origineel. Dat ja. is. Als je het beste voorbeeld blijft als je yesterday. dat is een fantastische E. Als je daar gisteren. Dan ben je weg. Dan heb je verloren. Dus? dus daar moet je iets anders voor zoeken. Wat wordt het dan? Uh, dat is weer een ander, <laughs> ander verhaal. Je, en... zei, je zei net van, van... ja, Stravinsky had het leuk gevonden. Is dat voor jou ook een belangrijke... Uh, graad meten. wat de, de componist ervan gevonden nou, heeft. Stravinsky maakt het helemaal niks uit. Die, die, uh, die nee, maar misschien ook... dat het wel meespeelt achter in je hoofd ergens van de, uh, ik, ik, ik hoor ik heel duidelijk uh, ik, ik, ik weet, ik weet uh, de, de componist spreekt vanaf zijn noten en vertelt mij uh, wat ik mag doen en wat ik niet mag doen. Hmm. En dat, dat klinkt heel erg met, so, ik spreek met componisten, maar ik, ik voel wel alsof ik aan het, aan het samenwerken ben. En ik heb nou, volgende maand dus nou, kwamen al die malen dingen, ik heb uh, geen strengere baas gehad dan malen dat is echt afschuwelijk. Ik heb Fantastische tekst op papier. Maar gewoon helemaal niet zo'n goed gedicht. Bijvoorbeeld dat varende gezellen. Dat heeft hij zelf gemaakt. Dat is een beetje, hij uh, heeft er een soort dichterliefdeachtige liefdeachtige tekst willen maken. Hij was ook jong. Ja. Weet je, en dat is best een beetje knullig. En dat je daar uh, probeert iets, iets beters van te maken. En uh, dat dat niet lukt. Dat je dus die, die, die oudbollige tekst moet hebben. En dan later lees je ook in zo'n boek. Of later, ik, ik heb dat er altijd bij: van uh, elk woord was waar. Ik denk, ja, een, uh, ik hou van jou is een cliché. Hmm. Totdat iemand er tegen je zegt: ja. dit is hartepijn. Ik moet dat ook als hartepijn vertalen. En dan maar desnoods met uh, bloempje blauw, bloempje blauw. En met die muziek heb je daar ook geen last van. Terwijl als ik dat zo in het boek zie staan, dan denk ik: van had je niet iets anders kunnen verzinnen? Maar daar, ik kan er wel iets anders vinden, maar daar mocht het niet. Ja. En zo werk je bij, uh, bij andere componisten, uh, heb ik daar helemaal geen last van. Er stond even morgen een recensie in de, in de Volkskant over boeken. Uh, een nadeel van het boek is, wat, wat ik uit de recensie haal, ja, je hebt alleen de tekst, je hoort het niet bij. Je zou nee, bijna zeggen: door een CD iemand, bij. maar ja, daar kan er geen CD bij, maar dat zijn twintig CD's. Ja, ja. En. Uh, het is dus btw-technisch wel heel handig, hoor. Is dat zo? Als je een cd bij doet, ja, dan zit ja. je een ander btw-regime. Oh. Ja, tuurlijk. Maar er zijn een heleboel ook al op cd verschenen. Hmm. Winterreis en dingen. Ja. Maar het is, het is helemaal klassieke muziek. Dat verkoopt bijna niet. Ik heb wat volgende maand dan in première gehad het lied van de aarde. Dat, ik heb dat met, met de platenmaatschappij al geprobeerd. Van Maler. Van doe dat vooraf. Maar ja, welke ja. markt is dat en wat dat nu kost? Ja, dus Terwijl de, de Matthijs is wel op z'n even Ja, en op goud. Die, ik heb een gouden plak aan de muur... Die, ja. waarop staat van uh, als dank voor uw bijdrage... aan het succes van Johan Sebastian Bach. <laughs> ja. ja, dat is uh, grandioos. Het dat? Wat, dat toch? Pas is nu vijf jaar. Uh, met, uh, dus dit weekend, het uh, uh, uh, paasweekend vijf jaar geleden... Uh, hoorde ik dus van je staat op één in de mega album charts En dat blijf je staan. Dus deze week... Uh, het Residentiorkest voor het eerst dat Bach in, sowieso in die albumlijst stond. Of, voor het eerst een, een klassiek ja, werk. Op Deutsche boven, nog wel. boven Prins en Bluff. En, uh, ja. dat, nee, dat neemt niemand mij ooit meer af. Ik nee, dus, dus, mag, mag ik iets ja, vragen? Ja, uh, als je, wat, je, wat je ook met jazz vaak hebt. Als je vertaalt naar het, Nederland, naar het Nederlands. Dan gaat het zo snel richting kleinkunst. Ja. Dat is geen disqualificatie op zichzelf. Maar vind je dat bleef je dat ook zo? Ik, ik, ik geloof ook dat een heleboel klassiek echt kleinkunst is. Dus ik vind het met, met Schubert en dat, uh, ik uh -huh. heb met, met Marcel Beekman toen de Schöne Mullerin als uh, de zomerreis gedaan. Dat vind ik nog een van de mooiste projecten. Dat, dat schreef uh, Afro klassiek volgens mij ook. Van, uh, in plaats van ho hoge liedkunst is het uh, kleinkunst geworden. Maar wat een schitterende kleinkunst. En, en dat was uh, volgens mij ook. <laughs> Oké, okay, sorry. En die, die liederen zijn ook vaak gewoon, dames zeg ik, slaag liedjes ook wel om te plagen. Maar ja. dat is ook vaak kleinkunst. Ja, dus helemaal hebben gedisqualificatie. Absoluut uh, niet. Maar uh, dus het, is, het is ligt ook aan, uh, bijvoorbeeld die, die malen, dat lied van de aarde... of de kinderdodenzang, wat, wat ik heb gemaakt. Dat is geen kleinkunst. Dat is echt, uh, in het Nederlands komt het, dat is een klap in je gezicht. Ik, nee. ik, ik heb daar ook, ook zo lang aan gewerkt. De, pas toen het klaar was, ik dacht van, wow, dan wordt het ook poëzie. Dat is gewoon poëzie. Maar er zitten die, die knaben wonderhorn. Uh, dat zijn gewoon liedjes. Koekkoek koek is zich de pletter gevlogen. kletter gevlogen op onze groene weide. Weide, weide. Koekoek koek is dood. Koekoek koek is dood. Koekoek koek is verscheiden. En dit dit Het is gewoon grappig. En het was ook grappig. En dat hoor in het Duits. Uh, wat het, ik heb wel eens iemand op, in een masterclass dat ook zien doen. Met een gezicht alsof de wereld verging. En dat uh, Jaak van Espen die gaf volgens mij een masterclass. die zei van, ja zo erg is het nou ook niet weet de wel En uh, in het Nederlands... Uh, ik vind het heel leuk dat je... Uh, het, het zware drama. Of mm zoals -hmm. die kinderdoden zang. Ja. Dat is, dat die tekst dat is zo simpel. Dat is echt overwonnen verdriet. Ik, dat, het, het, het komt van 400 bladzijden gedichten. Van, van Rukert, die twee kinderen verloor. Ja. En Malen heeft daar heel precies een paar stukjes uitgenomen. En daar dat het, het stuk over gemaakt. En dat is helemaal uh, niet, dus niet meer de schreeuw van... Ik heb mijn kinderen verloren. Maar meer die ellendige leegte. En als je dat in het Nederlands uh, zo zo te horen krijgt door, door een goede bariton. Het is ook echt een man die dat moet zingen. Het is geen moeder. Het is echt een vader die zijn kinderen heeft verloren. Ja, dan, dan hoor ik die muziek denk ik zoals die bedoeld is. Want ik ben een Nederlander. Als ik uh, Duits was, dan uh, had ik geen enkele behoefte om dat in het Nederlands te horen. Dat maakt ik wel, wel geen geef ja. meer uit, dat is Maar uh, nu hoor ik het zonder die, uh, gewoon in mijn eigen taal en dan voel ik... Wat er gebeurt. Ja, we hadden heel veel kunnen laten horen. Hebben ja. we niet gedaan. Want ik uh, vond het eigenlijk veel leuker om het jou te ja, laten ja. vertellen. Ja, nou ja, zo? kijk. Het is net als met zo'n boek. Je hebt de muziek helemaal niet bij nodig. Nee, dat blijkt wel Gewoon ook in induiken. <laughs> Fantastische uh, kleinkunst. Ja, zo is het. Het is een prachtig boek. Het is ook fijn om, om het te lezen. Mooi. Meesterwerk heet het. Het is een meesterwerk. Jan Rot heeft het geschreven. Uitgegeven bij het van Ditmar. En let vooral op die voorkant. Die omslag met die foto. Geweldig. Tot zo vier het journaal van 4 uur.